De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van ...Rafael Sabatini. Regie: Dick van Putten. Zesde deel. De man der omstandigheden. ...was het ook weer. Florence de La Salle heeft de klokkenmaker Charles Delis... ...overgehaald met hem naar Frankrijk te gaan... ...om daar als een valse Lodewijk XVII... ...aanspraak te gaan maken op de Franse troon. Zij begeven zich naar Joseph Fouché... ...en weten hem te bewegen hun plannen te steunen. Tijdens een twistgesprek met Delis... ...komt de La Salle tot de ontstellende ontdekking... ...dat de klokkenmaker werkelijk Lodewijk XVII is. Een brief gericht aan zijn zuster... Marie-Thérèse, hertogin van Angoulême, brengt broer en zuster bij elkaar. Zij is een door het leven verharde en ontgoochelde vrouw geworden, die ervan overtuigd is met een bedrieger te doen te hebben. Het dramatisch gesprek dat volgt, komt tot een hoogtepunt als Charles zegt. Bij het eerste kanonschot liet mijn moeder een zacht, bevend gekreun horen en zij boog zich voorover met het gezicht in haar handen. Maar toen het gedreun was opgehouden, zat zij plotseling rechtop. Zij had kunnen zeggen, de koning is dood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 Hersteld? Zij is hersteld, Sire, en zij is vertrokken. Vertrokken? Zonder mij verder te voeren te staan, nadat... Oh. Zij heeft mij een boodschap voor u gegeven, Sire. Zeg hem, zei ze, dat ik wat tijd nodig heb om mijn gedachten opnieuw te uitenen. Als ik dat gedaan heb, zie ik hem misschien nog wel. Zie ik hem misschien nog wel? Wat bedoelt ze? Vraagt u me dat niet, Sire, want ik weet het niet. Maar ik heb haar het bewijs toch geleverd? Misschien was dat bewijs niet erg welkom. Wat bedoel je daarmee, Florence? Als u werkelijk degene was die u beweert te zijn, was de herinnering aan die afgrijselijke dag in de Temple wel het allerlaatste middel waarmee u zo trachtte mij te bewegen. Dat zei ze. En verder, mijn broer zou er nooit over durven spreken, uit angst dat schaamte in hem zou branden, zoals ze nu zelfs nog in mij brandt. Zegt u dat niets? Geeft het u geen kijkje in een ziel die dor is en haatdragend en die nooit vergeeft? Ach, en dat heb ik me laten ontgaan. Maar, maar wat betekent dat dan? Het is de sleutel van de hele toestand, geloof ik. Ik zal het u uitleggen. U herinnert zich wat er die dag in de Templatoren gebeurd is, Sire. De dag die haar hoogheid afgrijselijk noemde. Er was een kind een schandelijk lesje ingeprent. Een kind van zeven dat niet wist wat hij zei en half beschonken was op dat moment. Madame d'Angoulême kan maar één ding bedenken... Dat opgezegde lesje, die zogenaamde verklaring, heeft Marie Antoinette op het schavot gebracht, besmeurd met de allergemeenste laagheid. O, oh, mijn hemel. Dat is enkel leugens hier, duivelse leugen. Maar hiervan zal geen macht ter wereld, madame Royale, ooit kunnen overtuigen. En geen macht ter wereld zal haar ooit tot vergiffenis bewegen. Ja, zo is het, geloof ik. Als hare hoogheid haar ideeën heeft herzien, zal ze waarschijnlijk nog steeds op de hand van haar oom zijn... Dus dan word ik veracht omdat ik onwetend iets heb gedaan... wat deze man willen zijn wetens doet. Alleen om mij van de troon te houden. Trekt het u niet aan, Sire. Wij zijn volkomen opgewassen tegen dat Bourbonse Uw dag nadert, Sire. Zou ik zo'n dag wensen, tegen zo'n prijs. Je moet niet zo ongenadig oordelen, Charles. Je moet bedenken hoeveel madame Royale geleden heeft. Heeft zij meer geleden dan ik? Misschien heeft zij groter diepte van ontgoocheling gepijft. Zij is nooit verlogend. Haar recht is erkend zonder verzet. Maar tegen welke prijs? Denk eens aan die ontzettende jaren in de tempel. Was dat ook mijn lot niet? Haar gevangenschap heeft veel langer geduurd dan jouwe, En was zelfs nog niet een einde toen zij de tempel verliet. Toen ze bij haar oom in Weenen kwam, was ze feitelijk zijn gevangene. Jij kunt veel geleden hebben, Charles, maar je bleef tenminste meester over je eigen hart. Jij was vrije liefde te geven aan wie je wilde en zelf je levensgezel in te kiezen. Is dat geen reden tot vergevensgezindheid voor je? In ieder geval help je met Peter te begrijpen... Misschien begrijp ik het wel beter doordat ik zelf ook het bittere gevoel heb gekend... ...door anderen als een trekpop te worden gehanteerd om hun eigen baat te dienen. Aan dat alles kan een einde komen als je koning bent. En ik zal je helpen, Charles. Je kunt altijd op mij rekenen. Ik had op de hele wereld geen vrouw kunnen vinden die waardiger was om mijn koningin te worden, Polly. Ik zal trachten niet alleen de koning, maar ook de liefhebbende man waardig te zijn. Lievering... Nu ben ik gelukkig, Sjaal. me goed vast. We zijn onverbrekelijk één, Sjaal. Jij en ik, kom wat wil. Ik heb je lief, Sjaal, sinds het eerste ogenblik dat ik je zag. Eén ding zou ik graag van je willen weten, Pauline. En dat is. Neem me niet kwalijk als ik er soms pijn mee doe, maar ik moet het je vragen. Er is mij iets ter oor gekomen dat je. Ja, dat je in een intieme relatie gestaan hebt tot de markies dus zo. Mijn antwoord kan kort zijn. Die relatie heeft alleen bestaan in de fantasie van de markies. Mijn omgang met hem was alleen op vriendschap gebaseerd. Het spijt mij dat, dat hij aanspraken meende te maken waarvoor geen enkele grond heeft bestaan. Dat we je toch wel geloven, liefste. Natuurlijk. Ik heb hem de laatste tijd niet meer gezien. Waar is hij gebleven? Ik weet alleen dat hij uit Parijs vertrokken is... Maar waarheen, dat interesseert me niet in het minst. En omdat ik een vriend ben van Charles Perrin-de-Ly, ben ik hier naar Passavant gekomen, monsieur Perrin, om over hem te spreken. Niets wat hem aangaat kan ons aangaan. Maar hij kan wel ziek zijn. Hij, hij kan ons wel nodig hebben, vader. Iedere rand die mijn neef treft, raakt hem alleen. Misschien is het wel een straf des hemels voor zijn wandaden. Het raakt mij ook, vader. Ja? Heb jij dan geen schaamte meer? Voel je er niet hoe hij je behandeld heeft? Hou op, Joseph. Ze heeft al verdriet genoeg. Schijnt ze anders slecht te beseffen. Zich nog iets aan te trekken van die valse, ondankbare... Stil, Joseph. Je moet medelijden met haar hebben. Er wordt me gevraagd medelijden met hem te hebben. Wij zijn maar arme boerenmensen, dat weet ik. Maar we hebben ook ons gevoel en onze trots... En in ieder geval weten we nog niet eens wat hij heeft. Het is helaas zoals uw dochter al geraden heeft. Die ongelukkige monsieur Delille is ziek. Maar het ergste is de aard van zijn ziekte en de gevolgen die zij hem heeft aangedaan. Hij is toch niet... U bedoelt toch niet dat zijn leven in gevaar is? Niet door zijn ziekte. Alleen door de misgrepen waartoe zij hem heeft gebracht. Wat is er dan met hem, monsieur? Wat is het? Dat vertelt u ons niet. Ik zal het u zeggen, mademoiselle... Charles Delis heeft de aandacht van de Parijse politie tot zich getrokken... door een waanzinnige vordering... die op niets anders berust dan op een vorm van gelaat... waardoor hij in de vechten lijkt op sommige leden van het huis Bourbon. Hij is namelijk de onzinnige bewering komen opwerpen... dat hij de Dauphin is. What? Wat zegt u? Als ik gemeend had dat Delis een gewone bedrieger was... zou ik hem zijn lot hebben overgelaten. Maar het is mijn mening dat de jonge man... aan een geestelijke afwijking leidt. Deze afwijking... Is met kwade bedoeling aangekweekt door een schurkachtige schilder, La Salle, geheten, die profijt tracht te trekken uit de ziekte van de stakker. Delie is natuurlijk gearresteerd... maar ik heb Monsieur de Blacair van kunnen overtuigen dat de arme man niet gezond is. Daarom is hij ook niet in een gevangenis opgesloten, maar in een rusthuis. En, en wat gebeurt er nu met hem? Wel, hij zou daar een maand blijven, en komt er in die tijd een familielid van hem om zijn verzorging op zich te nemen en te trachten hem naar huis te brengen, dan gebeurt er verder niets... en mag hij met die bloedverwant vertrekken. Wordt er echter binnen die vastgestelde tijd niet aan die voorwaarden voldaan... dan zal de gewone gerechtelijke behandeling volgen. Over de waarschijnlijke aard van het vonnis hoef ik niet nader uit te wijden. Oh, ik ben u zo dankbaar, monsieur, dat u bij ons gekomen bent. D misschien kunnen we hem nog redden... U hebt wel veel op u genomen, monsieur de Soog, om zo'n lange reis te maken terwille van iemand die u wild vreemd is. Ik ben christen, hoop ik. Ik zou het niet werkloos kunnen aanzien dat die ongelukkige het ergste lot onderging. Toch is het een zeldzaam nobele daad, boven alle dank verheven. Maar wat moeten we doen? Hij heeft het recht op onze bezorgdheid misschien verspeerd, maar een levenslange gevangenisstraf. Misschien het schavot. Oh, mijn hemel. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? U kunt maar één ding doen, monsieur. Ik heb het u al gezegd. De weg is duidelijk. U hoeft hem maar te volgen. Hoort u het, vader? Hoort u het? Ja, ik hoor het. Denk je nog dat wij plichten tegenover hem hebben? Ik weet dat ik hem nodig heb, vader. Ja, dat weet ik. Jij hebt hem nodig, maar heeft hij jou nodig? Waarom ben ik ooit met die last bezocht? Moet ik in mijn toestand naar Parijs gaan? Al had ik de wil, ik kan niet reizen met mijn lichaamsgebrek. Laat mij dan gaan. Justine, jij naar Parijs alleen. Moet hij dan sterven? U mag het mij niet weigeren, vader, nu zijn leven op het spel staat. Maar de gevaar, je kent de gevaar niet, kind. En zijn gevaar dan? Kunnen wij kalm hier blijven, terwijl hij... Wanneer kunnen we vertrekken, monsieur? Wacht, wat praat je... Is alles dan al beslist? Jij kunt niet gaan, niet alleen tenminste. Ik hoef toch niet alleen te gaan? Ik kan Grosjean meenemen. Dan weet u dat me niets overkomen kan. O, vader, ik, ik moet gaan. Er is niemand anders. En hoe u ook over Charles denkt, u kunt niet willen dat hem zoiets vreselijks overkomt. U mag het hem niet kwalijk nemen. Die verdorven de La Salle is de schuld van alles. Als hij er niet geweest was, zou Charles nooit zijn weggegaan, dat weet ik zeker. Ja, daar heb je gelijk in. Ik zal hem thuis brengen, vader. Dan wordt alles weer goed. Ja. Als je Colossian meeneemt, ga dan, mijn kind. Ik vertrouw erop, monsieur, dat u ook goed voor haar zult zorgen. Daar kunt u zeker van zijn. ...moest ik namens monsieur le marquis de Sceau afgeven aan mademoiselle Pauline. Dank je. Eens kijken wat de marquis mij nog te vertellen heeft, mama. <coughs> mademoiselle, gedreven door een toewijding die slechts met mijn leven kan worden gedoofd... ...heb ik in het buitenland nasporingen gedaan. En nu kom ik u verzoeken u het resultaat te mogen voorleggen. U verzekerend dat dit uw geluk en misschien uw eer van nabij raakt... Mijn eer. Wat gaat die man mijn eer aan? Het is onbeschaamd van hem te denken dat ik hem wil ontvangen. Dus je wilt hem afwijzen? Wat anders? Ik denk om mijn waardigheid. Waardigheid is goed, maar wijsheid nog beter. Het is onwijs niet te willen horen wat spijtigheid te zeggen kan hebben. Ik wens geen voorlichting van monsieur sou Zij kan ook waarschuwen. Als hij kwaad in de zin heeft, is het beter er een blik in te slaan. Goed dan. Wacht, monsieur, dus zo binnen te komen. Ja, mademoiselle. Gaat u binnen, monsieur. U hebt een mededeling te doen, monsieur? Ik wenste helaas dat het niet zo was. Maar mijn plicht tegenover u... Ik zou niet kunnen aanzien dat u het slachtoffer werd van het bedrog... dat ik al vermoeden. Lijkt het u niet beter te vertellen wat u te vertellen hebt. Ik moet u waarschuwen, mademoiselle, dat u ervan schrikken zult. Ik ben gewaarschuwd. Gaat u verder. Ik heb mijzelf niet ontzien in mijn grote bezorgdheid voor u. Ik ben naar Zwitserland geweest. Naar Locle en naar Passavant in de Jura. Hoe voor het varend van u. Ik heb ontdekt dat deze Charles Delis... ...niemand anders is dan de neef van de eigenaar van Passavant, Joseph Perrin. En dat alleen een toevallige gelijkenis hem ertoe gebracht heeft... ...de rol te gaan spelen van Lodewijk XVII hierin gesteund door Fouché en die schurk de la salle. <lacht> Gelooft u mij niet? Monsieur le marquis, u komt te laat. Een week geleden had u verhaal indruk kunnen maken. Nu... Wij kunnen uw verloren moeite slechts betreuren. Madame Royale heeft haar broer erkend. Erkend? Die Pummel erkend als de dauphin? Als koning. Als koning Lodewijk de 17e. Maar ik weet dat hij een bedrieger is. Ik weet wie hij werkelijk is. Daar zult u Madame Angoulême niet makkelijk van overtuigen. Zijn majesteit heeft bewijs geleverd. Afdoend bewijs. Ik kan ook bewijzen leveren. Ik kan getuigen aanvoeren. Getuigen? Ja, getuigen. Zijn eigen nicht, de dochter van Joseph Perrin. En een boerenknecht van Passavant. Brengt u ze naar de Tuilerie. Dan kunt u horen wat madame Royale ervan zegt. Is dat alles wat u ons te vertellen heeft, monsieur de marquis? Dan kunnen we u slechts danken voor de betoonde belangstelling. En voor uw vruchteloze moeite. Nee, dat is niet alles. Dat meisje uit de Jura, dat ik heb meegebracht, laat rechten op hem gelden. Hij heeft haar bindende trouwbeloften gedaan en zij komt hem opeisen. Monsieur le Marquis, weet u wel wat u zegt in het bijzijn van mijn dochter? Als bewijs dat monsieur De een betrieger is, voert monsieur le Marquis aan... dat een boerenmeisje zich vergaapt heeft aan een hersenschim. Wel een zeer klemmend argument. Moet ik aannemen, mademoiselle, dat de droom koningin van Frankrijk te worden... uw vrouwelijk gevoel evenzeer heeft ondermijnd als uw gezond oordeel? Monsieur le Marquis, u hebt uw manier op die boerderij achtergelaten, geloof ik... Dat heeft geen zin u langer op te houden. Goed. Zoals u wenst. Vol dan maar in uw verdwazing. Des te vreder zal het ontwaken zijn, dat beloof ik u. Ik dacht u te kunnen redden. Nu kan ik u alleen nog maar beklagen. Madame. Monsieur le marquis de Sou gaat vertrekken. Madame. De le Duc de Trento ik stel het op prijs van u te vernemen wanneer het u schikken zou mij te ontvangen om met u onder vier ogen enige zaken van zeer groot belang te bespreken. Marie-Thérèse, hertogin van Angoulême. Mag ik uw koninklijke hoogheid verzoeken binnen te gaan? Wat is dat, monsieur? Ik had gevraagd om een onderhoud onder vier ogen. Het onderwerp van het gesprek radende, madame. Meende ik dat het u aangenaam zou zijn... ...de raad van Zijne majesteit hier aan te treffen. De raad van Zijne. U loopt wel hard van stapel, monsieur le duc. Enige voortgang wordt noodzakelijk, madame. Ik ben hier gekomen om een indruk weg te nemen... ...die ik enkele dagen geleden misschien heb achtergelaten. Het spijt me niet dat ik u allen hier vind... ...want nu kunt u het bedrog leren doorzien... Dat u begunstigt. Want dat het bedrog is, kan ik u heden bewijzen. Ik zal het bewijzen met getuigen. Onwraakbare getuigen. En ik zal u zeggen wie monsieur Delis werkelijk is. Ook met getuigen. Monsieur le duc, wees u goed monsieur le marquis de Sceaux uit de Antichambre te roepen. En ook de jonge vrouw die hem vergezelt. Goed, madame. U kent die man, is het niet, mademoiselle? Ja, madame. Oh, ja, madame. Wie is hij dan? Hij is mijn neef. Maar hoe heet hij? Charles perrin Delis. En waar komt hij vandaan? Van Passavant, in de Jura, voorbij Neuchâtel. Wat deed hij daar? Eerst hielp hij op de boerderij. Daarna is hij in de leer gegaan bij een klokkenmaker in Le Locle. En toen is hij zelf klokkenmaker geworden. En wanneer was hij het laatst bij u? Vijf maanden geleden, in september. Was hij daarvoor al weg geweest? Ja, madame, hij was in Pruis. Is hij toen alleen teruggekomen? Nee, madame, hij bracht een heer mee naar Passavant. Ziet u die heer hier ook? Ja, kijk u maar rond, mademoiselle. Daar zit hij, madame. Monsieur de la Salle. En heeft Monsieur de la Salle hem overgehaald weer van Passavant weg te gaan en naar Frankrijk te komen? Ja, madame. Monsieur de la Salle had een grote macht over hem. Had u Monsieur de la Salle alles eerder gezien? Nee, madame. En hebt u. Nu nooit... is het genoeg. Ik wens hier van u geen verhooren. Voor het gerecht met alle genoegen, wanneer u maar wilt. Deze dame heeft u niets verteld wat ik ooit verzwegen heb. En zij kan niets vertellen. Als ik gevraagd moet worden, zal het op een andere wijze moeten gebeuren. Uwe hoogheid verkwist haar tijd, lijkt mij. In uw allerbelang zal ik er nog wat meer van verkwisten, monsieur Le Duc. Om u te behoeden voor verder verraad en zijn onaangename gevolgen. Monsieur de Sou, gelieve deze heren te vertellen wat u ontdekt hebt. Madame, zijn Majesteit heeft verklaard dat hij hier geen verhoren wenst. Die wens moeten wij alle eerbiedigen. Als ze getuigen gehoord moeten worden, moet de gewone weg der rechtzitting worden gevolgd. Eén ogenblik, Monsieur de Duc. Het kan niet schaden te horen wat haar Hoogheid als bewijs beschouwt. Zo denk ik er ook over, Lebrun. Hare Hoogheid belooft een aanvulling van onze kennis. Zo u wilt. Monsieur de Sau. So ik heb me in mijn handelingen laten leiden door bezorgdheid en een gevoel van verantwoordelijkheid voor vrienden die hun hele vertrouwen in Monsieur de hadden gesteld. Van het begin af aan heb ik getwijfeld aan de oprechtheid van deze Monsieur Delis, en ik besloot mezelf te overtuigen. Om deze reden heb ik een reis ondernomen naar Neuchâtel en Le Lacle. Daar vernam ik dat de klokkenmaker Charles Delis bekend stond als een zonderling met vrij beperkte geestvermogens. Vervolgens heb ik een bezoek gebracht aan Passavant, en de eigenaar Joseph Perrin verklaarde dat de man die zich uitgeeft voor Lodewijk XVII een neef van hem is die onder kwade invloed was geraakt van een schurkachtige intrigant, de La Salle, geheten. Ik zal u niet in de reden vallen. Over de wijze waarop u mij betitelt, spreken wij later, onder vier ogen. Ik heb getracht Joseph Perrin mee te nemen naar Parijs om zijn neef terug te halen, maar de oude man was niet in staat de reis te ondernemen. Daarom stuurde hij dus zijn dochter onder de hoede van een oude knecht op de boerderij. Aan hetgeen mademoiselle Justine Perrin al verteld heeft, zou zij kunnen... Dat is schandelijk! Huh? Dit is een truc. Een lage, gemeene truc. Ik dacht dat Monsieur de Zo een heer was. Die vergissing hebben er meer begaan. Hij kwam bij ons onder het voorwensel dat mijn neef in gevaar was. Dat kan men nauwelijks een voorwensel noemen. Hij vertelde ons dat hij ziek was, geestelijk ziek en een groot gevaar verkeerde. Dat loog hij ons voor. Ik zou hem mee terug mogen nemen en daarom ben ik met hem meegegaan. Daarom heb ik op uw vragen geantwoord, madame. Op uw lage, valse vragen. Ik begrijp nu. Dat ik hier ben gebracht om hem in het ongeluk te storten. Dat ik dingen zou zeggen waardoor... Waardoor... Charlotte, <lacht> Jij denkt toch niet... Je weet toch dat ik nooit zou zijn gekomen als ik geweten had... Kom, Justine, mijn kind. Maak je geen zorgen. Ik heb niets te vrezen van al hetgeen door jou of wie dan ook geopenbaard kan worden. Ook niet als ze verklaart dat u het enige kind bent van haar vader's zuster. En dat u Perrin Deli heet... Charles Perrin d'Elie? Ik moest de een of andere naam hebben in de jaren van verborgenheid. Als ik mijn eigen naam gebruikte, kon ik geen familie scheiden van hen die mij herbergden. Dit meisje is geboren twaalf jaar nadat ik op Passavant kwam. En zij is opgegroeid in het geloof dat ik haar vaders neef was. Zelfs haar moeder wist niet anders. Joseph Perrin was nog ongetrouwd toen hij mij tot zich nam. En hij vond het gevaarlijk het geheim van mijn geboorte bekend te maken, zelfs aan zijn vrouw. Is hier iets bij dat niet klopt met hetgeen u al eerder verteld werd? Monsieur Dautrant, u weet dat alles tenminste, meen ik. Wat van belang is althans. Is het niet allemaal van belang? Niet zozeer als het misschien lijkt. In dat geval zullen wij trachten u nog nader in te lichten. Monsieur de Sault, wees zo goed deze jonge vrouw naar de antichambre te brengen... en monsieur le baron van Enze te verzoeken bij mij te komen. Komt u, mademoiselle. Charlotte. Monsieur Carl Theodore van Ensen, nu verbonden aan het Pruisische gezantschap te Parijs, is waarschijnlijk sommigen u reeds bekend. Hij kan u met gezag van volledige kennis van zaken vertellen hoe en waar mijn broer is gestorven. U schijnt dat wel graag te willen geloven, madame. Wilt u het hem vertellen, monsieur le baron? Lodewijk XVII is inderdaad uit de Tampelen gesmokkeld, in januari 1794. Zijn vrienden vonden het echter raadzaam hem naar het Pruisische Hof te brengen. Ik kan dat zelf verklaren, aangezien mijn eigen oom, Ulrich van Enze, met de taak was vereerd de jonge koning buiten Frankrijk te brengen. Mijn oom slaagde daarin met de jongen Genève te bereiken. Daar zaten agenten van de regering hem op de hielen. En hij besloot het meer over te steken om een wijkplaats te vinden in het Pruisische prinsdom Neuschatel. Tijdens een storm ondernamen zij die tocht, maar de boot verging. En de alle inzittenden kwamen om het leven. Mijn oom ligt te Genève begraven. Juist. En Lodewijk de Zeventiende, waar ligt die volgens u begraven? In het meer van Genève. Zijn lijk is nooit gevonden. Ah, en hoe bewijst men in Pruisen een sterfgeval zonder lijk? In Frankrijk is het zelfs moeilijk iemands dood te bewijzen als er wel een lijk is. Toen ik bericht kreeg van de dood van mijn oom, ben ik natuurlijk direct naar Genève gegaan... En daar heb ik een scherp onderzoek ingesteld. Zo overtuigend mogelijk is mij gebleken, dat allen die in de boot zaten, mijn oom, de jongen en twee roeiers, zijn verdronken. Er zit aan tafel een heer die dat ook kan getuigen. Hij is de man die mijn oom en Lodewijk de zeventiende op hun vlucht heeft vergezeld. Monsieur de la Salle, ik verzoek u uw vrienden een volledige vertrouwen te schenken, dan u tot nu toe gedaan schijnt te hebben. Vertel hun wat u mij te Berlijn in 1808 hebt vertaald. Over het vergaan van de boot en de dood van de koning. Het verhaal dat ik in Genève ben gaan toetsen. Ja, dat is toch wel... Aangezien zijn de majesteit Lodewijk de 17e leeft en hier aanwezig is, heb ik mij te Berlijn vergist. Misleid door inlichtingen die ik te Genève ontvangen had. Maar als u die inlichtingen kreeg van degene die de boot zagen vergaan, hebben die zich dan ook allemaal volgens u vergist... Dat moet wel, want de koning is hier. Ja, ontwijk mijn vraag, monsieur. De informatie die wij duidelijk vragen wordt ons onthouden. Dan zal ik die geven. Toen de boot verging, werd ik eruit geslingerd. Maar het lukte mij om me aan een stuk hout drijvende te houden. Zo werd ik gevonden door een reddingboot die ondanks de storm toch was uitgevaren. De twee redders brachten mij naar Morse, waar ik ondergebracht werd bij de pastoor. Ik vertelde hem wie ik was en dat ik achtervolgd werd door agenten van de regering. De priester besloot mij te helpen. Hij liet de redders geheimhouding en stuurde ze naar Lausanne met een mare van mislukking. En de volgende dag bracht de pastoor mij heimelijk naar het huis van Lebas en Genève. Die mededeling had meer gewicht in de schaal gelegd als ze ons was gedaan voor monsieur van Enze de zijne deed. Is er niet iets dat wij allemaal vergeten? Eén man moet precies geweten hebben wat er gebeurd is. Lebas, moeten wij niet aannemen dat hij de betrokkenen zal hebben ingelicht omtrent het behoud van de koning? Natuurlijk. Le Bas heeft aanstonds een brief geschreven aan Baron de Bats die de ontsnapping uit Frankrijk op touw gezet had. Waar is die brief gebleven? Geduld, er is nog meer. Om in ieder ontwikkeling te voorzien, heeft Baron Ulrich van Enze een brief geschreven in Duplo, voor hij scheep ging naar Lausanne. Hij gaf er één aan Le Bas om door te zenden aan de Bats en de andere... Aan de koning, met de enige andere papieren, en een zegel, dat aan zijn zijne majesteit Louis de, de had bewoord, bij wijze van geloofsbrieven. Dit stond in de brief zelf. Eén dier exemplaren met de brief van Lebas, inhoudende het bericht van het koningsbehoud, is de politie van het directoire in handen gevallen. Zij bevonden zich in de staatsarchieven, toen ik die, als minister van politie, onder mijn beheer kreeg. En ze zijn in die archieven gebleven, zodat ze gevonden moeten zijn door de ministers van de huidige bezitter van de troon en door die bezitter zelf. En als die documenten zich niet meer in de archieven bevinden, zegt u natuurlijk dat ze vernietigd zijn. Als ze er niet meer zijn, zijn ze vernietigd. En dat zou niemand mogen verwonderen. In ieder geval bestaat gelukkig de brief nog die de baron van Enza aan zijn koninklijke bescherming heeft gegeven met de andere papieren die u noemde. En het zegel van wijde zijn majesteit. Wel, monsieur... Die brieven heb ik inderdaad in mijn bezit gehad. Maar ze zijn mij ontstolen toen ik op weg was naar koning Frederik Willem van Pruisen. Is hij niet goed afgericht? Hij kent zijn rol goed. Overal een antwoord op. Het komt dus hierop neer, Fouché. Er bestaat geen enkel tastbaar bewijs meer voor de identiteit... welke u, monsieur Charles Dely, hebt toegeschreven. Hebt u het bewijs niet voor u? In de persoon van zijn majesteit. In zijn aangezicht. In zijn nauwkeurige kennis van al hetgeen Lodewijk de 17 en zijn jeugd betreft. Vorige week, in dit huis, ontving madame Royale het overweldigende bewijs... het leek slechts een bewijs, omdat ik geen vermoeden had hoe hij aan die kennis was gekomen. Hoe had ik er dan aan moeten komen? Ik heb haar hoogheid in bijzonderheden verteld wat er onder ons is gebeurd in de Tempeltoren in het uur dat de rechtstelling van de koning mijn vader. Zij... En ieder van u moet het toegeven dat alleen haar broer dat weten kon. Of een ander, aan wie mijn broer het verteld had. Wie zal zeggen hoeveel of hoe weinig van het gebeurde in de tempel hij aan monsieur de La Salle heeft verteld? Heel handig. Uw brutaliteit is onverdraaglijk, monsieur Fouché. Maar ik heb nog niet met u afgedaan. U zult wel een bescheidener toon aanslaan als u gehoord hebt wat baron van Ensen nog meer te vertellen heeft. Als u zo goed wilt zijn, baron... <tus> In het jaar 1808 werd in Pruisen de grote staatsman baron Heinrich von Stein... ...door wanhoop gedreven om ieder middel aan te grijpen keizer Napoleon ten val te brengen. Toevallig was er een jaar tevoren een kopie in zijn bezit gekomen van een intieme memoir ...door Madame Royale geschreven over haar gevangenschap in de temple. Het bevatte zulke nauwkeurige bijzonderheden dat het een kostbare handleiding kon vormen voor een bedrieger die mocht trachten de rol van Lodewijk de zeventiende te willen spelen. Met deze gegevens te zijn er beschikking kwam baron von Stein op het idee een valse Lodewijk de zeventiende op te werpen, om Napoleon moeilijkheden en misschien zijn ondergang te bezorgen. Monsieur de La Salle kreeg van von Stein de opdracht een geschikte persoon te zoeken en hem de rol te in te prenten die hij zou moeten spelen met behulp van Madame Royale's Memoir aangevuld met de wetenschap van Monsieur de Lassalle. Nu, nee, monsieur, waarom zegt u niet dat het onwaar is? Dat is de taak van monsieur de Lassalle. Ik weet niets van dat alles. En dat is de waarheid. Zijn majesteit heeft part nog deel aan enig overleg tussen waarom van Stijn en mij. Dus u geeft toe dat zoiets overlegd is? U hebt het gehoord. Fouché, heb jij niets te zeggen over dat geknoei van de Lassalle? Dat betreur ik ook. Het schept een sfeer van wantrouwen... Maar wantrouwen kan geen feiten wegcijferen, die gedijen in elke sfeer. Als ze vaststaan, welke vastheid hebben we? Een identiteit gewaarborgd door iemand die overtuigd is van bedrog. Die identiteit wordt door mij gewaarborgd. Als u dat niet genoeg is, zal ik zorgen dat u meer krijgt voor het gerecht. Als u de dwaasheid begaat dat erin te mengen, komen de gevolgen op uw eigen hoofd neer. U weet nu ongeveer welke getuigenissen u krijgt te ontzenuwen. Meent uwe hoogheid dat die taak mij moeite zou kosten? Zij zal u het hoofd kosten. En die ongelukkige jongeman ook. Monsieur Delis, ik geef u twee dagen de tijd om Frankrijk te verlaten. Na verloop van die tijd zal ik zijn de majesteit verzoeken u te laten arresteren. En toch kan jij onmogelijk die ochtend vergeten zijn toen onze moeder zei, God zij met de koning. Gelooft u mij, madame? Ik sta voor geen bedriegerijen, Bor. En gelooft u mij ook... Dat wij pal staan. Pal en vol vertrouwen. De deur. Monsieur le baron. Dat zal je je gemene nek kosten, de Lassalle. Jij hoeft niet bang voor me te zijn, vraag Ik vecht niet met boekeraars. Ik zou wel eens één ding willen weten, Fouché: wie geeft mij mijn drie miljoen terug die ik je voorgeschoten heb? Wee je gebeent als je mij tekort doet. Zwijg! Heb jij geen greintje dankbaarheid in je volgevreten lichaam? Waar zou jij op het ogenblik zijn... als ik je niet beschermd had tegen de hoede van Bonaparte? Mijn huis uit! Hij gaat niet alleen, Fouché. Het kan me niet schelen wie er mee gaat. Ga maar! Ik geloof dat we hier lang genoeg zijn geweest, madame. Zullen we vertrekken? De hemel vergeven, je Fouché. Ik weet niet of je een dwaas of een schurk bent. Ah, ook okay. gij. Pauline. Pauline. Brutale bedrieger. Dorf je mijn dochter nog aan te spreken? Is het niet erg genoeg dat je haar belachelijk hebt gemaakt? Mama, je spreekt er nog ergens goed voor. Jij zult hier voor boete, Fouché. Jij grijnzende duivel. Ik hoop dat ze je naar het schavot sturen. Koningsmoordenaar. We zijn dus maar met z'n drieën overgebleven. Zelfs de schone, tedere Pauline heeft ons verlogend... Is de komedie dan werkelijk uitgespeeld, Monsieur le Duc? Integendeel, straks begint het echte stuk pas. De plaats van waar Uwe Majesteit de voorstelling zult aanzien, zal de troon van Frankrijk zijn. Er is geen straks. Die troon is voorbij. Denkt u dat vooral niet Sire? Ik heb de toven nog in handen. Denkt u eens aan de brieven van Van Enzen, en Le Bat en De Bats? U weet dat die brieven aan De Bats in handen der regering zijn. Ze kunnen vernietigd worden als dat nog niet zo is. Denkt u dat ik die brief in het archief heb gelaten toen ik ze wel vond? Wat de regering heeft zijn kopieën. De originele bevinden zich tussen mijn papieren, gezegeld met het wapen van von Enze en getekend door twee getuigen. Verder kunnen we Joseph Perrin naar Parijs halen. Dan hebben natuur en toeval, alsof ze hun nood zekere tekenen op uw lichaam aangebracht, op uw rechterdijk. ...moet een netwerk van aderen staan... ...in de vorm van een duif. En dan... ...Uwe Majesteits oren... ...met uw verlof sieren. Eerst. Het verwondert mij dat Uwe Majesteit er niet aan gedacht heeft... ...die dingen tegenover uw zuster te vermelden. Zij zouden iedere rechtbank bevredigen... ...al hadden we het andere niet. Hebben wij troeven genoeg? Er is bij dit ongeluk maar één geluk, monsieur Le Duc... ...dat u die troeven niet hebt uitgespeeld. Inderdaad. Des te zoeter is de wraak op al die gekken... ...die u in de steek hebben gelaten... Wat zou ik daarom hebben? Justine Perrin is hierheen gekomen om mij te redden uit het gevaar zoals hij dacht. Ze heeft me gered. Uit het gevaar om koning te worden. Dat is voorbij. Voorbij? Voorgoed voorbij. Ik wens het niet door te zetten. Het gaat niet om wat u wenst. Het is een plicht door uw geboorte opgelegd. Dat heb ik mijzelf jarenlang wijsgemaakt. Ik heb er bijna mijn kans op geluk mijn gemoedsrust aan opgeofferd. Ik heb er meer voor gezwoegd en geleden dan u ooit zou kunnen raden. Maar hier, vlak voor het doel op de drempel van de troon, zie ik in welke ellende ik mijzelf zou storten. Wat heb ik hier gevonden? Onder al die aanhangers die pluimstrijkend om mij heen kropen, was er niet één die niet door eigen belang gedreven werd. U, meneer Dothranto, gebruikte mij als een laatste kans om de macht te heroveren die u als levensadem is. Een vrouw die met mij verloofd was en nog gisteren even getrouwzwoer aan de man, keert hem brutaal de rug toe als hij geen koning meer in hem ziet. Hier, de La Salle. Wist u zo goed mij over te slaan? Als ik de schurk gespeeld heb, dacht ik dat ik samenwerkte met een schurk. Oh, juist. Uh, wij begrijpen uw bitterheid, Sire, maar die gaat voorbij. Wat niet voorbij gaat, is uw plicht van trouw aan uw geboorte. Daar kan niets u van ontslaan. Die legt u, u heeft het hetzelfde gevoeld, een heilige last op. Die mocht u niet afwerpen. Zegt u dat, Fouché? Eén dergenen die mijn vader naar de guillotine hebben gezonden. Omdat het mij nodig scheen in de dienst van Frankrijk, zoals ik het nu nodig vind in de dienst van Frankrijk, u op de troon te plaatsen. Frankrijk heeft u nodig. Wilt u onverschillig aanzien dat de anarchie uitbreekt, dat er weer bloed stroomt door de straten van Frankrijk? Wilt u zo verraderlijk zijn tegen uw geboorte om dat te laten gebeuren? Durft u dat alles voorbij te zien, behalve die nietige schrammetjes die aan uw trots zijn toegebracht? Nee. Nee, verlaat u op mij, sire. U zult niet meer vernederd worden. Ik zal de beschikbare bewijzen niet als schilden van verdediging, maar als aanvalswapen gebruiken. Ik waag slechts één nacht voor beraad. Morgenochtend zal ik u een duidelijk werkplan voorleggen en u voorstellen de uitvoering onmiddellijk te beginnen. Ik heb geen keuze, schijnt het. Ik zal mijn hoop moeten opgeven. Uw hoop? Om terug te keren naar Passavant. Maar nu... Ach, wat helpt praten. Niet sieren. Wij moeten er wel daden over gaan. Het heeft ons al een hele nacht gekost, maar wij zijn nu zover dat we daadwerkelijk kunnen ingrijpen. Op welke wijze wilt u nu te werk gaan, monsieur le duc? Ik ben ervan overtuigd dat ze op de Tuilerie geen vinger zullen uitsteken. Wat Madame Royale haar oom ook verteld mag hebben. En daarom is het nodig openlijk aan te vallen. De generaal Allemand is op weg naar Rijssel, waar Crouet d'Erlon met zijn 16e divisie tot mijn beschikking staat. De orders en de Crouet d'Erlon luiden zijn regimenten onverwijld te laten opmarcheren naar Parijs... om de Tuileries te bezetten. Daarna proclameren wij Lodewijk de 17e tot onze rechtmatige vorst. Maar zal dat niet tot bloedvergieten komen met de Nationale Garde? Daar hoef jij niet bevreesd voor te zijn. De Nationale Garde is op onze hand. Beste La Salle, ik profiteer niet dikwijls. En nooit als ik niet meer dan zeker van mijn zaak ben. Maar mijn hele leven ben ik niet zo zeker geweest... Dat Lodewijk de zeventiende voor het eind der maand in de Tuilerie zal zijn. Ja, binnen. Monsieur Desmarais vraagt u over genade dringend te spreken. Desmarais? Laat hem binnen. Dit is Volant, monseigneur, Een agent uit Antibes. Volant? Wat doet u hier? Waarom met u niet op uw post? Dat had u kunnen raden, monsieur Le Duc. Slechts één ding kom ik van mijn post doen wijken. De keizer? De keizer. Bonaparte. Hij is vijf dagen geleden in de golf van Saint-Jean geland. Bonaparte in Frankrijk. Mijn hemel, dat hij juist nu komt. Massena is in Marseille. Dat hij zich bij Napoleon zal voegen, is bijna zeker. Zeker, Monsieur. Heb je dat gehoord? Wat heb je nog meer gehoord in het zuiden? Dat het zich zonder aarzelen voor Napoleon zal verheffen. De Provence is opgebonden blij. Nu zullen ze op de Tuilerie de waarde van mijn waarschuwingen leren inzien... Waarlijk, Bonaparte had moeilijk een beter moment voor zichzelf kunnen kiezen. Of slechter voor ons, dunkt mij. Je kunt gaan, voilà. De marais wacht in de antichambre. Ik heb straks orders voor je. Ja, monseigneur. Dit is een donderslag uit heldere hemel. Ik kan me geen rampzalige verwikkeling indenken. Verwikkeling? Het betekent alleen dat er een andere en een sterkere Perseus is opgestaan om die dikke draak op de Tuileries te verslaan. Wat helpt dat ons? Dat was toch je hele doel? Die domme tiran neer te halen, die geen geheug heeft voor zijn vrienden, die zijn schulden niet betaalt. Als u een bepaalde gedragslijn gekozen hebt, monsieur Le Duc, zou ik graag weten welke. Ja, dat zult u. Demare, maar, hè. Monseigneur. Dit briefje moet je zelf overbrengen. Generaal Allemand is twee uur geleden naar Rijssel vertrokken. Rijd hem na. Dit briefje machtigt hem te handelen volgens de instructies die hij van jou krijgt. En die zijn... Let op, generaal Drouet d'Erlon, in mijn naam te bevelen aanstond zijn regimenten naar het zuiden te laten marcheren, en ze te voegen bij het leger dat Napoleon gevormd zal hebben. Als de zaken anders lopen dan wij verwachten, kan hij later verklaren dat hij gehandeld heeft om Napoleon tegen te houden. Begrepen? Volkomen, monseigneur. Ga dan en kom zo snel mogelijk terug. Dat is dus uw trouw aan Frankrijk. Zoals ik die opvat. Ik had liever anders gewild. En Lodewijk de zeventiende? Telt die voor u niet meer mee? Laat u hem zonder meer in de steek? Ik laat hem niet in de steek, dat doet de fortuin. En u volgt die fortuin natuurlijk. Dat hebt u altijd gedaan. Jij soms niet? Waarom zou ik het niet blijven doen? In de dienst van Bonaparte komen verstand en energie tot hun recht... Bovendien is de vriendschap van Fouché niet te versmaden. Een hofschilder van het keizerlijk hof. Ach, ik wou Uwe majesteit juist gaan opzoeken. Waarom? U moet u voorbereiden op een schok, Sire. Ik heb een buitengewoon ernstig bericht ontvangen. Bonaparte heeft vijf dagen geleden voet op Franse bodem gezet. Hij trekt onder grote bijval op naar Parijs. Bonaparte? Oh, juist. Wat doen wij nu? Op het ogenblik niets, Sire. Bonaparte is in Frankrijk en dat hij weer op de troon komt is zeker. En dus is er geen plaats voor een mededinger, al zijn dienst aanspraken nog zo degelijk. Kortom, Sire, het wordt nodig uw zaak uit te stellen. Uitstellen? Het zou waanzin zijn op dit moment iets te wagen. En dat zal u meid. Het is Volant, monseigneur. Een agent uit Antibes. Volant?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 Uw zaak uit te stellen. Uitstellen? Het zou waanzin zijn op dit moment iets te wagen. dat zal uw majesteit zelf ook inzien. Ja, ja, dat zie ik in. Dus ik moet vertrekken? Uwe majesteit zal beseffen hoe gevaarlijk het is in Frankrijk te blijven. Jij zegt niets, Florence. Nee, Sire, niets. Dit is een geval voor monsieur le duc. En u, monsieur le duc... Bent u bereid te capituleren? Sire, ik ben niet jong genoeg meer om abstracte idealen te dienen. Ik ga niet verder waar ik een onvermijdelijke nederlaag zie. Hebt u dat ooit gedaan? Goed, monsieur Duc. Ik zal uw raad opvolgen en zo snel mogelijk uit Frankrijk vertrekken. Ik dank u voor al uw zorgen. Het was mij een eer u te mogen dienen, majesteit. Beste Florence... Jij hebt zoveel voor mij gedaan van mijn jongste jaren af, dat ik enkel hartelijkheid en dankbaarheid voor je kan voelen. Als ik zelf echt goed was, zou ik je misschien voor een schurk aanzien. Ik begrijp het. En als ik echt wijs was, ging ik met u mee, Koeienhoede, in plaats van hier te blijven en slechte portretten te schilderen. Kom eens opzoeken op, Passavant. Je ziet hoe ongegrond je verontwaardiging tegen mij was. Ik heb het warme gevoel een goede daad hebben verricht... door een koning de mantel van de schouders te nemen... en hem in vrijheid te laten gaan om een gelukkig mens te worden. Zo hebt u alles ongedaan gemaakt wat ik gedaan heb om van een man een koning te maken. U hebt het doel van uw vroegere vriend Burger Chomet bereikt... ...namelijk van een koning een man maken. Het wiel is aan volle slag rondgedraaid. We eindigen waar we twintig jaar geleden begonnen zijn. En al wat in die tussentijd gebeurd is, stelt niet meer mee. Zo gaat het vaak in het leven. De man der omstandigheden was het zesde en laatste deel van de hoorspelserie De Verdwenen Koning... ...naar de gelijknamige roman van Raphaël Sabatini. De rolverdeling was als volgt. De verteller, Harry Bronk. Charles Delis, Hans Karsenberg, Florence de La Salle, Paul van der Leck. Fouché, Paul Deen. Pauline, Corrie van der Linden. Marquise de Sceau, Frans Somers. Justine, Els Buitendijk, Joseph Perrin, Jos van Turenhout, Tante Suzanne, Tine Medema, Madame de Castillon Fouquier, Viche Bouwmeester, Oeuvreur, Huip Horizont, Le Wam Heskes, Karl van Enze, Hans Veerman, de hertogin d'Angoulême, Dogi Rugani en Desmarais, Sacco van der Maade. Technische verzorging: Leon Dubois, Dick Blok en Ad van de Ven. De regie had Dick van Putten.